Zes uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Libische oud-dictator Gaddafi wordt vandaag begraven, zeggen de nieuwe machthebbers. De kolonel en zijn zoon Moutazim krijgen een begrafenis op een geheime plek in de woestijn. Het lichaam van Gaddafi lag opgebaard in een koelcel waar veel Libiërs een kijkje kwamen nemen. Gisteren haalden de autoriteiten het lichaam weg omdat het in verregaande staat van ontbinding is. In Tunesië is de verkiezingsoverwinning opgeëist door de gematigd islamistische ennahda partij het voorlopige uitslagen zou blijken dat hij minstens 30 van de stemmen heeft gehaald. En nada wil een coalitie vormen met seculiere partijen. Volgens internationale waarnemers zijn de verkiezingen in Tunesië vrij en eerlijk verlopen. Kinderen van asielzoekers die door toedoen van de overheid... langer dan acht jaar in een procedure zitten, moeten een verblijfsvergunning krijgen. De PvdA en de ChristenUnie hebben daarvoor een initiatiefwet ingediend. Ze vinden dat kinderen niet te dupe mogen worden van lange procedures...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 Amerika zegt dat het zeer bezorgd is over de berichten. De machtigste vrouw van Nederland is volgens maandblad Opzij Angelien Kemna, hoofdbeleggingen van pensioenuitvoerder APG. De jury zegt dat Kemna een eigen stempel drukt op de financiële sector en intussen oog houdt voor duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. Eerdere nummers 1 in de top 100 van Opzij waren koningin Beatrix en FNV-voorzitter Jongerius.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 Alweer, morgen. En veel meer mensen hebben het nu over Italië dan over Griekenland. De Druk op de regering Berlusconi wordt flink opgevoerd. En Berlusconi heeft iedereen dan ook voor crisisberaad bijeengeroepen. Wat daaruit is gekomen, hoort u van onze correspondent Bas Mesters. Waarom het bezuinigen en het hervormen in Italië maar niet wil vlotten? dat vragen we aan econoom Alad Bruinshoofd van de Rabobank. En de Britse premier Cameron vindt het nu in ieder geval geen goed moment... om over het lidmaatschap van de EU te beslissen. Een referendum komt er dus niet. Arjen van der Horst in Londen vertelt er meer over. Van Vermeulen is in het oosten van Turkije, dat door aardbevingen is getroffen. De hoop voor de mensen onder het puin vervliegt nu snel. En correspondent Koert Lindeijer is in Nairobi. Daar werden gisteren twee aanslagen gepleegd in de Keniaanse hoofdstad. Er komt wat duidelijkheid over de uitslag van de verkiezingen in Tunesië. Midden-oosten-deskundige Bertus Hendricks is in Tunis. We spreken hem straks. En internetdeskundige Roland Stekelenburg vertelt hoe veilig uw gegevens zijn bij uw favoriete webwinkels. Mark Robin Visser gaat wilde beesten tellen. En de Harkamase Boys spelen vanavond tegen Veen voor de Beek. En dat is een bijzonder en mooi affiche voor Friesland. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter, nosradio1. De eerste officiële uitslag van de verkiezingen in Tunesië is binnen. De gematigde islamitische partij en en en Enada... heeft de meeste stemmen gekregen van Tunesiërs in het buitenland. De partij claimde gisteren dan ook de overwinning. En het is een oude Enada. Aanhangers van Ennada zongen vervolgens het Tunesische volkslied. Tunesië stemde zondag in de eerste vrije verkiezingen... sinds de val van president Ben Ali. Er moet onder meer een nieuwe grondwet komen. En Nara zegt bereid te zijn een coalitie te vormen... met twee seculiere partijen... die ook een groot deel van de stemmen binnenhaalden. Maar dat vindt deze Tunesische helemaal niks. Zij vindt dat een religieuze partij niet mag regeren... en dat politiek en godsdienst gescheiden moeten zijn. Hoe er in Tunesië is gestemd is nog niet bekend. Stemmen worden nog steeds geteld. De stoffelijk overschot van de voormalig Libisch leider Muammar Gaddafi en dat van zijn zoon Mutassim zijn uh, gisteren in Misrata uit de koelcel gehaald. Een lid van de overgangsraad laat aan persbureau Reuters een lege koelcel zien. het en in, in die koelcel cool lagen de stoffelijke overschotten van de dictator en zijn legerchef opgebaard. gebaard. Gaddafi en ook zijn zoon Moutasim worden vandaag begraven op een geheime plaats in de woestijn, zegt deze woordvoerder van de overgangsraad. Duizenden Libiërs vanuit het hele land hebben de afgelopen dagen een kijkje genomen in die koelcel cool in Misrata. Gisteren is hij gesloten voor publiek, de lichamen waren al in staat van ontbinding. Amnesty International zegt dat syrische staatsziekenhuizen... patiënten slecht behandelen en soms zelfs martelen. Volgens deze mensenrechtenactivist is op een filmpje te zien hoe een syrische arts een gewonde man slaat die uit een ambulance gereden wordt. It shows a health professional apparently hit a patient as was being unloaded from ambulance. zegt dat het filmpje strookt met de verslagen van veel andere ooggetuigen. This footage You know, ...is consistent with uh, a lot of testimonies that uh, we gathered... Uh, ...about health professionals taking part in beating up wounded patients. Volgens Amnesty worden patiënten aangevallen door personeel... ...en personeel dat wel probeert te helpen wordt gearresteerd. Sommige gewonden willen daarom niet eens behandeld worden... ...en ook zijn er volgens de mensenrechtenorganisatie patiënten die verdwijnen... ...omdat veiligheidsdiensten ze meenemen. Volgens VN zijn bij betogingen tegen het regime van president Assad... zeker 3000 mensen al om het leven gekomen. Na een urenlange wolkbreuk zijn grote delen van de Ierse hoofdstad Dublin... gisteren onder water komen te staan. In een dagtijd viel evenveel regen als normaal in een maand. Op een filmpje op YouTube is te zien hoe een bus vol met water stroomt. Oh shit. Kunnen er nog om lachen, maar deze man uit Dublin heeft wel vaker overstromingen meegemaakt, maar zo erg als deze nog nooit. never that this in years. I'm in the never seen bad as this. Grote delen van Dublin en andere regio's staan onder water. Twee rivieren in de stad zijn buiten hun oevers getreden. Veel wegen en huizen zijn ondergelopen. Ook de winkel van deze ondernemer heeft grote waterschade. Het is echt De cel is De is de second floor. is niet zo Treinverbindingen en veerdiensten zijn uitgevallen. en Vliegtuigen konden niet landen in Dublin. Een politieagent wordt nog vermist. Hij wilde automobilisten weghouden bij een gevaarlijke brug. toen hij werd meegesleurd door het water. De gemeente heeft een noodplan in werking gesteld. Inwoners worden geëvacueerd. komt in Groot-Brittannië geen referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement stemde er tegen. De Britten zouden in een referendum de volgende meerkeuzevraag krijgen. Groot-Brittannië uit de EU erin blijven of opnieuw onderhandelen over het lidmaatschap? Cameron had zijn conservatieve partijgenoten opgedragen tegen dat referendum te stemmen. Het is niet de juiste tijd, op dit moment van economische crisis, om wetgeving te starten die een in-out referendum omvat. Wanneer je burenhuis in brand staat, moet je je eerste impuls zijn om hen te helpen de vlammen te blussen, niet om de vlammen te laten Dit is volgens Cameron niet het moment voor een referendum. Als het huis van je buurman in brand staat, dan moet je hem uit de brand helpen, al was het maar om je eigen huis te beschermen, betoogde de Britse premier. Na 17 stemrondes heeft Azerbeidjaan de laatste zetel in de VN-veiligheidsraad toegewezen gekregen. Having obtained the required two-third majority, Azerbaijan is elected a member of the security council for two year term beginning on 1st of january 2012. De voormalige Sovjet-Republiek kreeg de vijftiende zetel van de raad... nadat rivaal Slovenië zich had teruggetrokken. Slovenië beklaagde zich over de gang van zaken bij de stemming. De Slovense minister van Buitenlandse Zaken trok daarop de kandidatuur in. We don't approve the way this campaign was held... and we don't approve the way these elections were held. However, the current result speaks for itself. And that's why I'm withdrawing our bid. Afgelopen vrijdag werden Guatemala, Togo, Marokko en Pakistan al gekozen. De andere leden zijn Portugal, Duitsland, Zuid-Afrika, India en Colombia. En natuurlijk de permanente leden van de Veraad met vetorecht. Dat zijn Amerika, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk. De sfeer op de beurs in New York was gisteren positief. De hoop dat er snel een oplossing komt voor de Europese schuldencrisis gaf de handel steun. Toonaangeven, de Dow Jones Index stond aan het slot van de handel op een winst van bijna een procent. de Nasdaq deed het veel beter. Zelfs 2,5% in de plus. In Azië wordt er weer gehandeld. De Nikkei Index in Japan staat daarentegen nu weer op een licht verlies. Tot zover het nieuws over zich. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar de website nos.nl/slash Radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes. In juni werden twee mannen gearresteerd... die in de buurt van de woning van zangeres Jos Stone rondhingen. Gistermiddag is de rechtszaak tegen hem begonnen. Ze hadden onder meer zwaarden, een lijkzak en een plattegrond... van het landgoed van de Britse zangeres bij zich. En De mannen zouden van plan zijn geweest de 24-jarige Stone te ontvoeren en te vermoorden... Ze was niet thuis. De mannen ontkennen het. Overigens, de zangeres bekend van hits als Super Duper Love... en Fell in Love with a Boy, was er niet in de rechtbank. Haar moeder nam wel plaats op de publieke tribune. De rechtszaak tegen de mannen die Stone iets zouden willen aandoen... is aangehouden trouwens tot december. She don't consider silly but she Don't go tell it no more, don't go tell it no more Don't go tell it no more lies on sarah Don't go tell it no more Don't go tell it no more Don't go tell it no more lies on sarah Jas Stone hoorde u met Fel in Love with a Boy. 14 minuten over zes is het. Wij gaan ons eigen boy, Mark Robin Visser, vanochtend. En Mark Robin, jij houdt je bezig maar, met een, nou, toch een bijzondere volkstelling, hè? Sst, sst, niet zo hard. Oh, sorry. volgens mij net één ge... Kom maar hier, kom dan. Pietje, Pietje. Kom maar. Kom maar bij de baas. <laughs> nee, dat is er, nee, dat is er niet één. Wat ben je nee, aan het doen? dat is gewoon weer zo'n eend. Zo'n domme eend. Ik dacht net even dat ik er één had. Sorry, Lara, je zei... Wat ben je... Mee bezig, maar Robin. Wat ben je aan het doen? Ja, ik, ik, ik ben vast aan het voortellen. Ja. Tenminste, dat probeer ik, maar ik zie echt geen hand voor ogen. Ik heb alleen mijn telefoon om wat bij te lichten. En ja, het is hier nogal groot. Ik ben namelijk in de Oostvaardersplassen en ik zie geen hand voor ogen. En uh, ik ga vanochtend meehelpen met, uh, met tellen. Want uh, er moet geteld worden. En niet die eend die ik net zag, maar uh, het gaat om de iets grotere... de grotere grazers, zal ik maar zeggen, die hier uh, rondlopen. En uh, ja, staatsbosbeheer, de beheerder... die wil heel graag weten hoeveel het er zijn. Hoeveel hekrunderen hier bijvoorbeeld rondlopen. Dat willen we allemaal graag weten voor de winter. Voordat ze honger krijgen en voordat al die ellende weer gebeurt... van uitgemergelde beesten die hier uh, ziek en uh, ellendig op zoek zijn uh, naar eten. Willen ze graag een inschatting maken van... Uh, met hoeveel beesten ze nou eigenlijk te maken hebben. En nou las ik ergens dat staatsbosbeheer zich vorig jaar vergist heeft. Dat ze dachten dat er meer waren. En toen schreef iemand in de krant... hoe kan je zo'n beest nou over het hoofd zien? Zo'n hekrund, dat weegt 800 kilo, is 1,50 meter hoog. Maar Lara, ik kan je vertellen, ik loop hier nu ook al 10 minuten rond. En ik heb er ook nog geen een gezien. Dus ik weet niet precies hoe dit uh, moet vandaag. Ik heb wel begrepen dat uh, er speciale middelen worden ingezet. Defensie gaat zelfs helpen om die beesten te tellen. Okay, waar is het dan allemaal voor? Is ja. het voor de runderen? Is het voor de natuur? Of is het misschien toch eigenlijk alleen maar... voor onze gemoedsrust? Mm, want die Ach, beesten, die beesten kunnen vroeg... niet voor zichzelf zorgen... Maar Robin? kennelijk, in de winter? Nou, natuurlijk wel. Het is een ontzettend groot gebied. Daarom is het ook zo raar om te zeggen... hoe kan je zo'n beest nou over het hoofd zien? Want het is hier namelijk gigantisch. En die lopen hier natuurlijk gewoon in grote kuddes vrij rond. Alleen, we hebben het natuurlijk de afgelopen jaren meegemaakt. In de winter, hè? er zijn ook beelden van... Van uh, uitgehongerde beesten. Toen kwam het idee van dus misschien zijn het er wel veel te veel. Moeten we gaan ingrijpen? Nou, dat soort dingen. Okay. Die hele discussie die wordt vandaag weer uh, opnieuw opgerakeld. Met de grote volkstelling in de Oostvaardersplassen. Nou, ga maar zoeken. Even dan. Ja, ga maar zoeken. Ja, misschien vind ik er nog wel één. Ah. Als je er een hebt, uh, meld je even. Dan roep ik. Ja, okay. onmiddellijk. Ik ben er over zes geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het zijn slopende dagen voor minister De Jager van Financiën. Hij doet tegenwoordig niks anders meer dan vergaderen. Over de eurocrisis en dan liefst in marathonsessies. En dan zit hij ook nog vele uren in de Eerste Kamer... voor de Algemene Beschouwingen. En ook de Tweede Kamer wil hem wellicht nog spreken. Politiek verslaggever Hans Andringaam ging maar eens voorzichtig peilen... hoe De Jager dit straffe vergaderregime overleeft. Meneer De Jager, weet u hoeveel uren u de afgelopen dagen heeft vergaderd?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 Nou, niet als het gaat om verboden middelen, als die daarop doelt. Maar euh, ik, euh, euh, ik, ben, euh, ik heb wel van de kamerboden... dat was heel vriendelijk van hem tussendoor een energiedrankje tussendoor gekregen. En natuurlijk veel koffie. Maar euh, allemaal dingen... Een beetje EPO of... Uh... Nee. nee, allemaal dingen die je in de supermarkt gewoon in Nederland helemaal legaal kan krijgen. Geen bloeddoping voor minister Jager van Financiën. En misschien krijgt hij nog een vergadering om zijn oren... met uh, samen met premier Rutte over de Eurotop van woensdag. De Tweede Kamer neemt daar vandaag een besluit over. Tien minuten voor half zeven is het. We hebben al een uh, alcoholslot voor automobilisten. En misschien komt er ook een slot voor mensen... die met grote regelmaat veel te hard rijden. Er wordt nu een proef mee gedaan. 60 testrijders in Noord- en Zuid-Holland kunnen voorlopig niet harder dan de maximumsnelheid. Ook al zouden ze dat willen. Rijkswaterstaat test het slot zodat de rechter het kan gebruiken als extra maatregel tegen snelheidsduivels. We gaan een klein stukje rijden en dan gaan we ergens even... Nou, we gaan vooral even lekker hard rijden. Nou ja, dat gaat dan uh, niet lukken. Jawel, want we gaan op de noodknop drukken. We gaan alles uitproberen. <lacht> nee, dat ga ik niet doen. Even vooraf, want we gaan rijden in een auto met een um, snelheidsslot of een snelheidsmonitor.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 kwart van de ongevallen die op de weg gebeuren, kunnen voorkomen. De Daar komt er dus misschien wel aan. Een reportage van Jeroen de Het NLS Radio 1-journaal Sport. Nederland zelf al weet nog steeds niet wanneer... tegen wie gespeeld moet worden in de WK-kwalificatie. begint volgend jaar na de zomer. En gisteren hebben de poolgenoten Roemenië, Turkije, Hongarije... Estland, Andorra en Nederland in Amsterdam... vergaderd over het speelschema...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 Ja, dat klopt. Want als de partijen niet voor 30 november een akkoord bereiken... dan hakt de Viva de knoop door. Het is dus van Marwijk aan het nadenken over die periode na het EK... komende de zomer in Oekraïne en Polen. Hij is dan vier jaar in dienst van de KNVB. Gaat hij dan weer een club trainen of blijft hij nog bondscoach? Eén ding weet hij al wel. De kans dat hij een Nederlandse club gaat trainen is erg klein. Er zou best een kans bestaan dat ik nog eens in Nederland ga trainen... maar die kans is niet echt groot. Uh, maar ik sluit het niet uit...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 De verdediger heeft in de thuiswedstrijd tegen Rode JC van afgelopen zondag een middenvoetsbeentje gebroken. Vreemd genoeg had hij tijdens de wedstrijd niet eens in de gaten dat het zo'n ernstige blessure was. Ik eh, kreeg in de 80e minuut had ik wat last van mijn voet. En uh, ja, het voelde meestal als een kneuzing. En uh, ja, en achteraf na de wedstrijd had ik ook dat gevoel. Alleen uh, toen ik vanochtend opstond, toen was hij zo dik. En uh, ja, toen uh, zijn we gelijk uh, via Z naar het ziekenhuis gegaan en de foto's laten maken. Dirk Marcellus rekent erop dat hij tot de winterstop... geen wedstrijden meer zal spelen. En de voormalig Engelse bondscoach sven Goran Eriksson... is ontslagen door Leicester City. Hij was dan net een jaar in dienst. En Leicester staat dertiende in het championship. Dat is de op 1 na hoogste Engelse voetbalklasse. En nog elf dagen en dan zijn in Heerenveen de eerste grote wedstrijden van het nieuwe schaatsseizoen. De NK afstanden, het toernooi waarop Rian Ket twee jaar geleden zo'n grootse overwinning haalde op de 1500 meter. Behalve als schaatser in de Hofmeijerploeg is Ket inmiddels ook zeer actief naast de ijsbaan. Hij is namelijk lid van de atletencommissie van de schaatsbond en sinds deze zomer ook van NOC NSF. Ket vindt aardig zijn weg in de wereld van de belangenbehartiging.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 ...op uitgeoefend dat het allemaal niet goed gaat. En nou, er is weer de NOS opent, of Studio Sport opend. De winter is weer begonnen en er is weer hommels in het schaatsen. Maar ja, weet je, in iedere sport... Dat is toch die... ook wel een beetje zo? Ja, maar is er echt hommels of zijn we gewoon met elkaar in discussie... ...en zijn we het niet met elkaar eens? In het schaatsen wordt het meteen als hommels omschreven. Ik denk dat we, daar niet, dat we daar veel te negatief naar kijken. We hebben het maar... nog helemaal niet over het sportieve gehad. <laughs> nee, eigenlijk niet, maar dat kunnen we ook wel doen. Het is een ploegenvoorstelling, dus ja, ja. hoe gaat het met je?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 Een consistente winter wil rij. Sebastian Timmerman sprak met hem. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven geweest, hoogste tijd voor door Alt Megens. Goedemorgen. De Libische oude dictator Gaddafi wordt vandaag begraven... zeggen de nieuwe machthebbers. De kolonel en zijn zoon Moutassim krijgen een begrafenis... op een geheime plek in de woestijn. Het lichaam van Gaddafi lag tot gisteren opgebaard in een koelcel. De autoriteiten hebben het weggehaald... omdat het in verregaande staat van ontbinding is.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 En in Ierland is in één dag tijd evenveel regen gevallen als normaal in een maand. Grote delen van Dublin en andere regio's staan onder water. Wegen en huizen zijn ondergelopen, treindiensten zijn uitgevallen en zeker twee rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Vanmiddag is het overal bewolkt en gaat het uiteindelijk ook in het noorden regenen. En het valt zo'n 11 à 12 graden. Dan de wind, die komt uit het zuidoosten, is matig, aan zeevrij krachtig. En in het Waddengebied en op het IJsselmeer is de wind krachtig, windkracht 6. Vanavond dan zwakt de wind geleidelijk af en vanuit het zuiden wordt het langzaamaan droger. Maar blijft overwegend bewolkt. Vannacht klaart het wel wat op en koelt het af naar een graad of 7. Kijken we naar morgen woensdag, dan is het wisselend bewolkt... en in de kustgebieden is dan kans op een bui. In de rest van het land blijft het meest droog. Het wordt dan zo'n 12 tot 14 graden. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A7 richting Zaandam. Er staat 4 kilometer tussen Purmerend Noord en de Afrit Weide -Wormer. En twee files op de A15 richting Europort. Allereerst tussen knopend Ridderkerk en Rotterdam-Sjouloos 4 kilometer. Verderop tussen Hoogvliet en Spijkenissen, daar staat een file van 2 kilometer. De A steunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 25% korting op alle OptiMax kindermultivitamines... zonder kunstmatige toevoegingen. Vliegtickets.nl brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij... Vliegtickets.nl Ben je toe aan rust...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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is veel discussie en ook nog steeds veel onduidelijkheid... over de toedracht van het fileongeluk op de A2 afgelopen weekend. De Rijksrecherche en het Korpslandelijke Politiediensten... doen onderzoek naar het incident. Een 35-jarige man die in die file stond... kwam om het leven toen een vluchtauto achterop botste. Bestuurder van die vluchtauto wordt vandaag voorgeleid. Susanne Ter Porte van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan uh, dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag. En dat betreft de man die om het leven is gekomen die in de file stond. En ook aan poging doodslag, dan wel poging zware mishandeling... ten opzichte van meerdere politieagenten. En dat gaat erom dat meneer tijdens zijn vlucht drie politieauto's heeft geramd... waar meerdere politieagenten in zaten op dat moment. Hij zat niet alleen in de auto, er zat toch iemand naast? Wat is daarmee gebeurd? De bijrijder is gisteren op uh, bezeil van de officier van justitie uh, in vrijheid gesteld... Uh, dat heeft te maken met het feit dat er een beslissing moest worden genomen... over de inverzekeringsstelling. Die mag, mag maximaal drie dagen duren. En dan moet er gekeken worden... moet een verdachte worden voorgeleid. Gaan we dat doen, ja of nee? Met betrekking tot de bijrijder was er naar aanleiding van de verhoren... Uh, geen grond om hem voor te geleiden. Daarom is hij in vrijheid gesteld. Hij is dan ook geen verdachte? Het onderzoek loopt nog. Dat zal ook nog wel even duren. En aan het eind zullen we kijken wat er ten aanzien van uh, deze bijrijder... eventueel nog aan verwijt uh, te maken is. Dus het is niet zo dat hij ook helemaal geen verdachte meer is. Er is alleen besloten dat hij niet zal worden voorgeleid. En dat is de reden dat hij gisteren in vrijheid is gesteld. Er is veel te doen over de rol van de politie... Uh, ziet het OM in dat opzicht uh, nog een rol voor zich weggelegd? Nou, op dit moment, en dat is ook zaterdag direct gebeurd... is er een onderzoek gestart door de Rijksrecherche. Dat is, uh, dat is het, de politie van, van het Openbaar Ministerie, zeg maar. Die doet altijd onderzoek uh, als dit soort incidenten uh, plaatsvinden... waar de politie betrokken bij is. Dus onder leiding van een officier van justitie... vindt nu een onderzoek door de Rijksrecherche plaats... naar het politiehandelen uh, afgelopen zaterdag. Dat omstreden handelen bestaat uit het creëren van deze file... waarin uiteindelijk die aanrijding plaatsvond. De file werd gecreëerd door de vluchters te stoppen op de snelweg, de A2. Susanne Ter Poorter van het Openbaar Ministerie Utrecht... hoort u en verslaggever Kees van Dam sprak met haar. Een ander ongeluk dan. Op het water op het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van Maarsen... kwamen gisteravond twee schepen met elkaar in aanvaring. Een schip geladen met grind en een schip met kerosine aan boord. Verslaggever Matthijs Holtrop ging eens kijken. Ter hoogte van het station van Maarsen ligt in het Amsterdam-Rijnkanaal een schip met containers. Op de voorsteven een uh, geel zoeklicht dat op het water schijnt. Op de achtersteven een oranje waarschuwingslicht. Dichterbij het schip gekomen. is goed te zien dat aan de binnenkant, dus tegen de wal aan, een schip ligt met grind. En ingeklemd dus tussen wal en het containerschip. Bij de voorsteven van het containerschip is de schade goed te zien. De romp van het schip is volledig ingedeukt. En het anker hangt nu in het midden van het schip, terwijl dat toch echt aan de buitenkant hoort te hangen. Het is ingedeukt over een afstand van een meter of drie. De brandweer is te water met een bootje. Al te veel haast lijken ze niet te hebben. De brandweerman staat met een bakje koffie rustig te wachten tot uh, het sein wordt gegeven dat hij dichtbij het containerschip de schade kan opnemen. André Severs van de Brandweer. Het schip wordt nu, hangt nu aan een containerschip, was de situatie? Het uh, betrof een aanvaring met twee schepen. Eentje geladen met split. Dat wordt gebruikt in de wegenbouw. Dat is en dat, dat grind hier? Dat is inderdaad dat, uh, dat grind. En de andere was een tankschip uh, geladen met kerosine. Die had een uh, kleine lekkage bij het uh, woongedeelte van, uh, van de tanker. Uh, is gedicht... Uh, voor de rest daar is de kerosine niet bij de aanvaring betrokken geweest... en ook geen uh, bijzonderheden voor de omgeving geweest. Nee, dat is natuurlijk de belangrijkste vraag dan. Heeft deze omgeving, want we staan naast een woonwijk van Maarsen, heeft die gevaar gelopen? Nee, die heeft, uh, die heeft geen gevaar gelopen bij, uh, bij dit incident. Uh, de brandweer is nu ook met duikers bezig. Wat, uh, wat doen die allemaal? Nou, die zijn op dit moment aan het controleren of om te kijken waar, uh, waar mogelijk een uh, lek zit in, in de romp. Zodat ze dat misschien op een of andere manier zou kunnen dichten. Zeg maar, het vrachtschip wordt op dit moment aan de kant geduwd door een containerschip. Juist om te zorgen dat, in ieder geval, uh, dat de brandweer ook de mogelijkheid heeft om te kunnen pompen. En te zorgen dat hij eventueel niet, uh, niet zou zinken. Ja, is dat zo'n reëel gevaar? Het maakt op dit moment water. Ja, ja. Veel? 1, 2, 3. Uh, even tellen: op dit moment wordt er uh, 750 liter per minuut uh, water uitgepompt. En dat schip met kerosine is hier niet meer, is doorgevaren? Ja, is inmiddels doorgevaren richting Amsterdam. Om te kijken of hij daar in ieder geval in een uh, dok uh, terecht kan. Okay. Uh, waarom is het schip niet blijven liggen? In het verkeer moet je ook altijd wachten hè, na een aanrijding. Nou, dat is in, uh, in goed overleg met, uh, met de politie gedaan. Dus die, die, uh, die begeleiden de, de schipper naar een, naar een veilige plek in ieder geval. Vermoedelijk was de uitval van het roer van een van beide schepen de oorzaak van de aanvaring. Daar doet de waterpolitie verder onderzoek naar. De bondscoaches van de landen uit de WK-kwalificatiegroep van het Nederlands Elftal kwamen gisteren bijeen in Amsterdam. En ze kwamen er niet uit uit het speelschema voor de WK-kwalificatie, hoort u net al over. Guus Hidding en Bert van Maarwijk waren er ook bij. Twee bijna pensionado's, maar van stoppen willen ze nog niet weten. Samen mijmerden ze over hun toekomst en verslaggever Ragnar Niemeijer luisterde mee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 Voetbal in Friesland verheugt zich vanavond. De amateurs van de Harkemaanse Boys spelen tegen de profs van Heerenveen. En het gaat natuurlijk om de KNVB-beker. We bellen straks met de voorzitter van de Harkemaanse Boys. Eerst maar eens eventjes naar John Sahoka. Hoe stopt de weg, John? Het valt allemaal mee, Lara. De 35 kilometer in totaal. De meeste files in de regio Rotterdam op dit moment. En daar is de meeste vertraging op de A15 richting Europort. Allereerst bij Kroop het plein, staat er 4 kilometer. En verderop nog eens keer 3 kilometer bij Spijkenisse. Verwacht je nog iets bijzonders? Moeten we ergens op letten? Nou, ik denk dat het een minder druk ochtendspits wordt, want ja, het zuiden heeft natuurlijk herfstvakantie. Dus mm -hmm. ik, ik vond eigenlijk geen probleem, maar een minder druk ochtendspits in oh. ieder geval. Oké, okay, tot later. Joehoe. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Er lopen hekrunderen, koningpaarden, herten en vandaag worden ze geteld in de Oostvaardersplassen. Onder meer door Mark Robin Visser, die hopelijk door de boswachter in toon wordt gehouden. Nou, ja, dat, uh, dat hoop ik maar. Meneer Breveld is hier uh, gelukkig om mij uh, ja, in toom te houden. En zeg maar rustig aan het handje te houden. Want ik zie echt geen hand voor ogen. We zien alleen een vliegtuig overvliegen, meneer Breveld. Daar zijn die beesten dan al aan gewend. Ja, gewoon alleen vliegtuigen die hier vandaan uh, naar Schiphol gaan... en de andere kant op, die komen op zo'n hoogte over. Dat, uh, dat ja. stoort niet meer. Zeg, het, het gemiddelde hekrunt. Hè? Wat is die nu op dit moment aan het doen? Op dit moment... Ik denk dat de hekrund gewoon lekker stilstaat. Een beetje omhoog te eten nog. Profiteert van het feit dat de winter er nog niet is. Zijn conditie ja. nog verder op pijl probeert te brengen. En gewoon rustig lekker zijn leven ja. aan het leven is. Dus we zijn eigenlijk een beetje te vroeg. Nou ja, te vroeg. Die hekrunden zijn altijd die, die toch wel eigenlijk, ja... zou ik zeggen, het zijn lauwe beesten. Ze lopen wat rond houden ze gewoon even met sociale dingen bezig, hoeven hier niks, hè? dat is het mooie natuurlijk hier. Ze hoeven, ze hoeven gewoon... niks. Ze hoeven niks, gewoon een leven te leven. En dat hoort, daar hoort bij onder andere dat ze zich een keer verplaatsen, er moet een keer gepaard worden, er moet een keer voor nakoming worden ja. gezorgd. Dat is het leven van het hek. dat hier, eigenlijk een ideaal bestaan, denk ik dan. Het is echt een appeltje-eitje hier, luisteraars, in de Oostvaardersplassen, om over de herten en de koningpaarden no paarden nog maar te zwijgen. Ja, ik denk dat die het misschien toch iets, iets, uh, iets minder makkelijk hebben op dit moment, met name de, de edelherten natuurlijk, hè, het is... Uh... De bronstperiode, de tijd ja. waarin de ene natuurlijk, de mannetjes en de vrouwtjes, zeg maar, samenkomen. Dat betekent ook dat je als automobilist eh, moet opletten, hè? Toch, of niet? Ja, in Oostvadersplassen rijden dus geen auto's. Nee, dat begrijp ik wel, maar eromheen staan ook waarschuwingsborden. Ik heb ze net gezien toen ik hier kwam aanrijden. Ja, in Flevoland in duiden die borden wel op overstekend wild en dat gaat wel voor de regen. Oh. Okay. Dat is een andere tijd van het jaar. Uh, op de veren, daar is de bronsperiode nu voorbij. En daar is het wel degelijk aan de orde geweest... dat daar dus mogen verkeerslachtoffers ja. zouden hebben Ja, van. maar dat is heel interessant om uh, eventjes uh, te horen. Ja, nou ja, dat zeg ik. Uh, hier in ja. speelt dat in ieder geval gelukkig niet. Hoe gaan we dat nou aanpakken, meneer Breveld? Want lopen hier, ze lopen hier dus vrij rond. Ze hebben geen zendertjes of uh, barcodes aan hun staart hangen. Ze zijn ook niet, uh, ge hoe noem je dat, uh, getagd. Nee. Dat maar maar ze moeten moet... wel, waarom uh, moeten ze eigenlijk geteld worden? Nou, het gaat erom dat wij het welzijn van de dieren, dat willen we graag voorop stellen. Ja. En als je daarvan uitgaat, dat betekent ook dat je, je wil weten hoeveel beesten er lopen. Dan wil je ook weten welke aantallen er zijn, hoe die aantallen zich ontwikkelen. Ja, want waarom wil je dat dan weten? Je wil op een gegeven moment uitspraken kunnen doen hoe die dieren zich hier handhaven. Je wil weten hoeveel dieren komen er nu eenmaal bij, wat, ja. hoeveel dieren vallen er af. En wat betekent dat voor het gebied? En daarvoor heb je goede basisgegevens nodig en die moet je een keer ja, tellen. Wij hebben goede basisgegevens nodig en daarom wordt er geteld in de Oostvaardersplassen. Er wordt bijzonder materieel ingezet, mag je wel zeggen? Zullen ja. we het al onthullen of zullen we het nog even geheim houden? Ja, ik weet niet in hoeverre dat een, een, een geheim is. Uh, we gaan, uh, we, we, wij gaan samen met Defensie in dit geval worden een telling uitgevoerd met een helikopter. Met een helikopter. Kijk, dat is een heel goed idee. Dat is een idee. Hoe lang zijn we daarmee bezig? Dat zal van het weer afhangen. Het ah, de... ja, ziet er nu goed uit, moeten we zeggen. Ja, nou ja, ik weet niet wat de verwachting precies is, behalve dat er wat regen verwacht wordt. En ik weet niet hoeveel dat gaat belemmeren. Vooralsnog voor is het droog. Wij gaan op de helikopter wachten. En uh, dan gaan we tellen. Uitstekend. Tot straks. Het tellen en het hoe en waarom van het tellen... hoort u van Marker Robin Visser in de Oostvaardersplassen vanochtend. 13 minuten voor 7 u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Politiekorpsen houden zich vaak niet aan de werktijdenwet. En ook de maatregelen tegen geweld en agressie schieten nogal eens tekort. En daarom gaat de arbeidsinspectie de politiekorpsen controleren. We praten met Marga Zuurbeer, directeur Arbo van de arbeidsinspectie. Mevrouw Zuurbeer, goeiemorgen. Goeiemorgen. Deze misstanden zijn al eerder vastgesteld bij de korpsen. We hebben er wel eens gesprekken over gehad in de uitzending. Ja. Waarom gaat u juist nu controleren? Nou, naar aanleiding van de, onze vorige inspecties heeft uh, zowel de minister van binnenlandse Zaken en, en thans natuurlijk de minister van Veiligheid en Justitie gezegd dat ze maatregelen zouden nemen uh, en erop zouden sturen. Hij heeft ook afspraken gemaakt met de uh, raad van korpschefs en ook die hebben gezegd dat ze erop zouden sturen. Ze hebben vervolgens ook allerlei middelen ontwikkeld om het politiekorps makkelijker te maken. Er zijn protocollen gemaakt, er is een arbo waarin precies staat welke maatregelen je moet nemen. Maar... Er is een, uh, ...managementsystemen om de planning goed te doen voor de arbeidstijden. En zij willen dat het doorgevoerd wordt en wij en ook de politieagenten en de politievakbonden. Dus wij gaan nu controleren of daadwerkelijk gebruik gemaakt is van die middelen. Dat het echt op orde is op de werkvloer. Maar heeft u aanwijzingen, mevrouw Zuber, dat dat misschien niet het geval is? Want u somt een hele rij aan maatregelen op en mogelijkheden. Hmm. Ja. Heeft u het idee dat het, dat het ook werkt? Nou, we hebben in 2009, was niet de eerste keer dat we op deze onderwerpen uh, gecontroleerd hadden... En toen zagen we te weinig voortgang. We hebben nu wel, na aanleiding van de resultaten van 2009, hele serieuze toezeggingen gekregen van de politiekorpsen zelf. Dus we hopen dat het nu wel in orde is, maar de, de geschiedenis en de eerdere inspecties wezen uit dat nog controle noodzakelijk was. Hoe streng bent u, mevrouw Zuurbeer voor de politie? Want die komen natuurlijk niet ochtends om acht uur op kantoor en gaan om vijf uur weer weg met hun broodtrommel. Nee, nee, nee, nee, daar hebben we het ook absoluut niet over. We hebben het echt over het draaien van diensten van meer dan 12 uur achter elkaar. En als je zeg maar een oproepdienst hebt, zelfs meer dan 13 uur achter elkaar. Mag het nooit? Of zijn er wel omstandigheden, Want die zijn voor te stellen natuurlijk, dat het wel eens zou mogen, moeten? Jawel, kijk, ik bedoel, als een agent politie, een, een politieagent een achtervolging in zit, dan moet hij niet omdat ze 12 uur voorbij zijn gaan stoppen... Hij gaat gewoon door, maar het gaat waar wij naar kijken is of er structureel te lang gewerkt wordt. En vervolgens, als het te lang gewerkt wordt, ook de rusttijden in acht genomen wordt. Want je moet gewoon als agent naar de aard van het beroep, moet je gewoon fit zijn. Je moet gewoon alert zijn, je moet uh, niet oververmoeid en niet overbelast zijn. Ja. Want dan maak je fouten. Ja, en uh, als het gaat om, want nu heeft u het over het langer doorwerken, maar als het gaat om maatregelen tegen agressie en geweld, wat, wat kunnen korpsen daaraan doen dan? Ja, het is een mix van de ene kant uh, de aanpak van de daders... Uh, en van de andere kant zorgen dat je mensen er goed op voorbereid zijn... dat als ze geconfronteerd worden met een agressieve uh, burger... Nee. dat ze dan ook echt weten hoe ze moeten reageren... dat ze daar geoefend hebben, dat ze dan ja, wat bij de politie heet... een weerbaarheidstraining uh, hebben gehad. Maar het gaat soms ook om... Uh, we hebben bijvoorbeeld met name ook naar de arrestatieteams gekeken... als je met een arrestant op het bureau komt... Hoe zorg je dat hij dan via de kortst mogelijke weg naar de cel toe gaat en zo min mogelijk geconfronteerd wordt met anderen? Want dat zijn... Uit weten we uit ervaring, nog wel eens mensen die agressief uh, kunnen zijn. Dus dat je ook gewoon in het gebouw weet hoe je met dat soort mensen omgaat. Ja. En dat je voorzieningen treft om bijstand te verlenen, dat soort zaken. Maar het, het, niet alleen de arrestatieteams, ook de mensen op straat, de agenten klagen... dat ze niet goed voorbereid zijn en niet weten wat ze moeten doen. En sommigen lopen liever een blokje om, blijk la, bleek laatst uit onderzoek, dan dat ze ingrijpen. Waart u dat zorgen? Dat is precies wat wij willen, dat mensen er wel op voorbereid zijn en dat ze ook trainingen krijgen, ook hoe ze hiermee moeten omgaan, zodat ze adequaat kunnen reageren. En ook de minister van Justitie die heeft onlangs nog uh, laten weten dat hij echt vindt dat uh, de politieagenten dat soort cursussen moeten volgen. Wij gaan nu kijken of ze daadwerkelijk wat gedaan hebben. En anders? Nou ja, wij wij zijn nogal vasthoudend in, uh, in dit soort zaken, maar ook uh, kunnen wij steeds strengere maatregelen nemen als het niet op orde is. Dus in dit geval hebben we ook gezegd, iedereen die weet nu welke maatregelen ze moeten nemen, alle instrumenten zijn er. We gaan niet zeggen van uh, uh, wat wij dan noemen een waarschuwing geven. Als het nu niet op orde is, dan betekent bijvoorbeeld dat we naar nou instrumenten gaan grijpen als de boete. Marga Azubier van de Arbeidsinspectie, dank u wel. We gaan door naar het noorden, naar Friesland, want de provincie is in de ban van het bekerduel tussen Harkemaassen Boys en SC Heerenveen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat deze amateurvereniging en de profclub het tegen elkaar opnemen. Pieter Spinder, voorzitter van de Harkemaassen Boys, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe gaan uh, uw boys het grote Heerenveen bestrijden? Ja, met aanvallend voetbal. Zo? Ja, als we in de vereniging gaan, dan willen we zeker dat we verliezen. Maar uh, ja, aanvallend voetballen en uh, druk zetten... En u hoopt door het initiatief te nemen op die manier Herenveen te verrassen? Dat zal heel moeilijk worden hoor. Als we twintig al keer tegen de Herenveen spelen, verliezen we 19 keer. Maar ja, we gaan er wel voor vanavond. Wat is het gevoel bij deze derby? Hoe bijzonder is die meneer, Spinder? Dat is heel bijzonder hè. Wij, wij zijn de amateurclub in Friesland. En Herenveen uh, is de profclub van Friesland. En nou een keer een officiële wedstrijd tegen elkaar. Ja, dat is, uh, dat is heel mooi. Dat hadden we niet verwacht. Heeft u nooit tegen elkaar gespeeld? Ja, de hoefwedstrijd hebben we een half jaar geleden tegen elkaar gespeeld. En uh, dat hebben we toevallig verloren. Oké, okay, toevallig. <laughs> toevallig. <laughs> met hoeveel, meneer uh, met de Spinder? Met 3-1 geloof ik. Oh, dat is niet slecht. Nee, dat is niet slecht. We hebben ook geen slechte ploeg, dus we zijn ook niet kansloos vanavond. En, en waar ging het toe mis in die wedstrijd? Waarom uh, verloren uh, en boys uiteindelijk? Het was het einde van het seizoen en de jongens van ons waren een beetje moe. Ah, Oké. Okay. Hm. En, en, en, en nu niet? Nu niet, ze zijn al fris. Ze hebben het hele weekend vrij gehad en uh, nee, uh, ze zijn nog fit en fris. Het is in, in het stadion van Heerenveen, hè? Ja, het stadion van Heerenveen. En, uh, ja, dat is helemaal uitverkocht. Harcom uh, uh, is een dorpje van 4200 mensen. en ja. We hebben 5300 kaden verkocht hier in het dorp. Kijk. <laughs> dus u zorgt voor uw aandeel in het stadion? Ja, ja. Ja, ja, het is helemaal vol. dus geen plaats meer te krijgen, niet. Wordt dat, Wordt dat nog een hele evenement? moment, daarnaartoe afreizen? Nou, de meeste gaan met eigen auto. We gaan met een stuk 15 bussen naartoe En dan gaan de 4500 op eigen gelegenheid heen. Op welke spelers van de, de Harkemaanse boys moeten we letten? Wie, wie, wie, wie blinken eruit? Oh, uh, we hebben een goede keeper. En uh, Oembele Skokker, nummer 10, uh, links, uh, linkspoot. En die kan heel verrassend uit de hoek komen. En is dat ook de speler die het moet gaan maken? Ja, die, moet het, uh, die maakt het verschil, denk ik. Goed, wij wensen u veel plezier vanavond vooral, okay. meneer Spinder. Dank u wel. En we houden de uitslagen in de lijn natuurlijk vanavond op Radio 1 in de gaten. Oké, okay, fijn. Dit is Spinder van Hakkermaatse Boys. Okay. Goedemorgen. Het NOS Radio Angel Nou de Het opzetten van een filefuik, zoals afgelopen zaterdag op de A2, is al in de jaren negentig gevaarlijk en onverantwoord genoemd. Experts raden het maken van zo'n file nadrukkelijk af. Maar de politietop negeerde dat advies, dat schrijft het AD. Het creëren van een file hebben we ten sterkste afgeraden vanwege de risico's, zegt meester Frank Scheffer. Hij was destijds lid van de werkgroep Roadblock, die rapporteerde aan de raad van hoofdcommissarissen. Het gebruik van zo'n menselijk schild is volgens hem buiten proportioneel. Het is Nooit rechtvaardigen als je andermans leven in de waagschaal stelt. al dus Scheffer. Zaterdag kwam een man uit Maastricht van 35 om... toen hij in een filefuik op de snelweg geramd werd... door benzinedieven die door agenten werden achtervolgd. Volkskrant vindt het goed dat, dat, vindt dat het goed zou zijn... als de politie zijn beleid in dit soort gevallen nog eens bekijkt. Want het is natuurlijk goed dat je een dief probeert te pakken... maar niet als je daarbij onschuldige weggebruikers in gevaar brengt. Ook ander nieuws in de kranten. Volgens de Telegraaf wordt zam getipt als de euro -waakhond. Een benoeming duurt nog twee jaar, maar nu al gonzen de namen van kandidaten. De speciale eurocommissaris moet toezien dat landen zich aan bezuinigingsafspraken houden. En Zalms naam wordt volgens de krant het meest genoemd. Premier Rutte opperde het plan dat de Europese huidhuisboekjes beter moeten worden nagekeken. Meestal mag het land dat het idee lanceert ook de commissaris leveren, zegt de Telegraaf. Volgens de krant weet Salm als geen ander harde bezuinigingen door te voeren. Hij had als minister van Financiën niet voor niets de bijnaam Ilduro, de spijkerharde. Thank <laughs> you. Anderhalf jaar geleden dacht Europa trouwens nog... dat hetzelfde eurocrisis wel kon oplossen. Maar nu wordt mogelijk de hulp ingeroepen... van voormalig ontwikkelingsland China. Het land zou volgens het Nederlands Dagblad... overwegen kapitaal te storten in het internationaal monetair fonds. En daar kunnen dan de reddingsacties voor Eurolanden... van worden gefinancierd. Daarmee zou China zijn snel groeiende economische macht... willen omzetten in politieke invloed. In ruil voor geld wil China meer stemrecht bijvoorbeeld in het IMF... denkt een hoogleraar internationale economie. Formeel Vraagt China nog nergens om, maar premier Wen Jiabao was volgens de krant vorige maand glashelder. Hij sprak toen de hoop uit dat Europa in de toekomst beslissingen zal nemen... die een afspiegeling zijn van de vriendschap. Als de protestantse kerk in Nederland consequent is... dan zou er geen ruimte mogen zijn voor predikanten die openlijk atheïst zijn. De atheïstische dominee Klaas Hendriksen uit Zeeland... had om die reden uit de kerk gezet moeten worden. Dat stelt Hendriksen zelf trouwens, in trouw. Hij bleek terug op het schandaal dat vier jaar terug ontstond... nadat hij zijn boek publiceerde, Geloven in een God die niet bestaat. Daarin beweert Hendriksen dat God niet bestaat... maar gebeurt door contact tussen mensen. Het behoudende deel van de protestantse kerk... bestempelde het boek als een aanval op de kerk. Er werd geprobeerd om Hendriksen uit zijn ambt te zetten, maar dat mislukte. De ideeën van Hendriksen zouden passen binnen de vrijzinnige stroming van de protestantse kerk. Klaas Hendriksen vindt het een uh, laf compromis. De kerk had niet de guts mij eruit te mieteren, stelt hij in de krant. En verder in de krant veel foto's van de hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in uh, Oost-Turkije. Uh, daar praten we over na zeven uur in het Radio in Journaal. Dan met Bram van Meulen, onze correspondent, is in het gebied dat is getroffen. En we zoomen ook in op Italië, want het land moet meer bezuinigen. Is flink onder druk gezet op de Europese top in Brussel afgelopen weekend. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk, want er is oneenigheid binnen de regering. Hoort u zo meer over van onze correspondent in Rome, Bas Mesters.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 Dit is Radio 1.